Vos voor fabriek in Vlissingen is door de rechter failliet verklaard. Het bedrijf vroeg eerder deze maand faillissement aan. Termvos maakte miljoenen euro's verlies per maand. Banken waren niet langer bereid dat verlies te financieren. De fabriek heeft het al lange tijd moeilijk en kreeg boetes omdat de fabriek te vervuilend was. Ook concurrentie van het Kazachstan bracht Termvos in financiële problemen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met Me. Erg mooi dat u zo'n grote getale vanavond hier in het spel gekomen bent. En nu thuis ook. Allemaal leuk. Goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd. Ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. Ik heb gekappeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht. Maar geen gewone tent, een bungalow tent. En dat is verraderlijk want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in een bungalow ga je niet door een ritsluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in twee zakken. En de zakken die erin gaan zitten...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 Ik heb ook geen waarschuwing. Als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want er komt Jaap weer en die roept Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagsmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi, want die tent moet ook nog afgebroken worden. Ja. En ik weet niet wat het is, mensen. Maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, knapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat?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 En dan kopje je afweer met een fles rosé uit de wijngaard van de chemische fabriek Naardes. Ja. En die zegt, Jan, zullen we nog eentje nemen? En dan zeg je: je kan een heleboel van mijn cadeau krijgen. Maar ik zal u vertellen, als je s'nachts in je slaapzak ligt... en je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping... dan denk je bij jezelf, nou, dat anti-reuma anti-reumafonds dat is nog zo slecht uit.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 Alleen van mij. Ja, dat past wel. Prachtige conferentie van Jan Blazer. Heel oud al, maar geweldig. Die man, het is nog steeds leuk. en Het is, het is denk 40, 50 jaar oud al. Maar het, het, ja. is, het is nog steeds leuk. Um, het ging over kamperen. Nou, mensen die dus inderdaad zelf kamperen, die zullen dat verhaal... Uh, best herkennen, want ik denk dat daarin helemaal niets veranderd is. Behalve dat veel mensen natuurlijk de bungalow tent vervangen hebben door een luxe caravan... en die hoef je niet meer op te zetten. Dat is vrij makkelijk. Maar, nee, maar je hebt tegenwoordig ook tentjes, dat trek je aan een touwtje en dan staan ze, weet je. Ja, maar dat was toen nog niet zo. Toen ging het nog met aluminium... Ma, aluminium... Ma, ma, ma, buizen? Buizen, ja. ja. Ja, dat wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen. En dat vergeet je niet. Simple Minds. Don't you forget about me. Forget about me en dat was natuurlijk het verhaal van de simple minds, de Simpelen van geest. Ja, nou, die zijn zalig toch? Ja, dat wordt dat gezegd. Is, dat wordt gezegd, zalig. Ja. Zalig zijn de Simpelen van geest. Nou, oké, okay. dus uh, dan zijn de simple minds zalig. Ja, ja. bij deze verklaard. Of, of bij deze zalig verklaard. We zijn nog steeds bezig met het Lunch. dames en heren, op deze prachtige woensdag. En dan krijgen we ook nog onze razende reporter. Met diverse nieuwigheden en zo. En tot die tijd, nou nee, nog niet tot die tijd, is het Weet ik niet van wie. Ik hoorde gisteravond dat het van Ramstein schijnt geweest. Nou, maar dat geloof ik niet zo in. Maar ik weet het niet. Ik zal het eens uitzoeken van wie dit nummer origineel is. Maar het is een vertaling van een Duits nummer. Uh, en uh, ja, ook dat, behalve prachtige eigen nummers schrijven kan. Een bluff dat natuurlijk ook als geen ander. Want uh, dat hebben ze ook al meer bewezen. Prachtband vind ik het nog steeds. Is ook uh, al twintig jaar lang. Maken ze gewoon kwalitatief, kwalitatief zeer goede muziek. En daar ben ik nog altijd heel trots op en blij mee. En zo, uh, ja...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 Out of my of Hell. er is ook nog een tweede, ik geloof zelfs al een derde, maar um, van de eerste me, pracht LP, uh, Bad Out of Hell, wat zit het nummer, you took, the right, the, you took the Words Right Out of My Mouth, zo moet ik het zeggen, netjes, gewoon even netjes zeggen, ja, even netjes, ja, ik ben netjes. Uh. Uh, Graceland van Paul Simon. Ba sila win, we pa sila le ma win, we ba sila le ma win, sila ba vassilain, we ba vassila le ma win, we ba vassila le we ba sila le ma win ba le Immunized on the midnight day. And we are homeless, so it's homeless. the midnight day. To see all you, see all you, see all you. see all you, see all you, see all you. I'm to see to see you, To see all to see all see see all Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing somebody cry, why, why, why? Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why? Somebody sing hit your mano, yeah, I know. Somebody say. Somebody say, Hello, Hello, Hello. Somebody say, Somebody say.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 Ja, dat is zo fantastisch, dit, als je dat hoort. En eh, als je het ook. Ik, er is ook een, een DVD dat we het live doen. En dit is, dit is zo fantastisch, goed. Uh, Paul Simon van het album. Uh, Lady, uh, van het album Graceland, natuurlijk. Maar de grote hoofdrol die ermee was, natuurlijk, voor Lady Smith's Black Mombazo. Uh, dat is echt een koor, een mannenkoor. En dat is geweldig. Die gasten die. die er staat ook weinig vast bij die mensen. Ze improviseren vaak een heel eind heen. En dat, dat is echt geweldig. En uh, het klinkt ook nog een keer fantastisch. Ja. Lady, Smith, Lady Smith Black Mombazo heette ze. En uh, ze zijn beroemd geworden natuurlijk door hun medewerking aan die LP. Graceland van Paul Simon en hele kortzichtige figuren in de muziekwereld... Uh, hebben een tijdje Paul Simon willen boycotten... omdat hij uh, tegen de boycott van Zuid-Afrika inging. Zuid-Afrika werd toen vanwege de apartheid nog geboycott. En uh, daar, ging hij tegen, daar ging hij tegen in door deze, deze plaat... met Zuid-Afrikaanse muzikanten te maken. En dat, dat mocht niet volgens... de, Nou, het is natuurlijk zo hypocriet als het maar zijn kan... want de enige muzikanten die hij gebruikte... waren gekleurde muzikanten, waren zwarte muzikanten. Ja. Er zat geen blanke bij. Het waren allemaal, allemaal gekleurde muzikanten. Dus het was voor die gasten een enorme kans om bekend te worden... Uh, en internationaal door te breken. Do ja, bekend oh. te worden dus door de samenwerking met Paul Simon. Dus hij heeft daar gewoon eigenlijk een heleboel goed sociaal werk mee gedaan. Dus al die kortzichtige idioten die zeiden van... Boycotten die Simon... zijn niet goed bij hun hoofd. Of waren niet goed bij hun hoofd. Later is dat ook allemaal goed gekomen.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 Het was lang niet uitgekocht en het was ook niet zo best, geloof ik, als ik de krant mag geloven. Maar goed, hij heeft een nieuwe single gemaakt en ik vind het wel een leuk nummer, dat wel. Het is, het is weer apart. Gotje hebben we het natuurlijk over, dames en heren. Save Me heet het liedje, jawel. En dan gaan we nu naar uh, iets heel anders... Goedemiddag trouwens ook. Ja, aan. goedemiddag. Ja. goedemiddag. goedemiddag. Heb je al gestemd op onze top 20, Joop? Wat zegt u? Heb je al gestemd op onze top 20? Nou, het is voor mij niet zo heel erg moeilijk als ik maar weet waar ik moet stemmen. Want uh, ik, ik heb wel bepaalde uh, gedachten over de top T, de ja. 20 van de, van de LP's. Dat nou, ja, dat mag. achter de LP-lijst staat, uh, staat vermeld LP's waar je uit kiezen mag. Want dat zijn de platen die we het afgelopen jaar gedraaid hebben. En uh, je kunt dus stemmen op www. We, uh, de Vinyljaren, laat ik het nou goed zeggen www.devinyljaren Alles aan elkaar, kleine letters Een vinyl met een y, hè? Ja, met, nee. een, ja, met een y ja. En uh, dan weer een punt dus Na de Vinyljaren punt En dan webklik.nl Webklik, met een b Nou, daar kun je stemmen en dat is heel gezellig. Vertel, wat heb je allemaal voor ons vandaag? Nou ja, Ruud, uh, um, ja, ik ben de maandag natuurlijk niet geweest. En uh, nee, nee, nee. nu uh, bereikt ons gisteren een ontzettend prettig bericht. Want uh, Café Koper aan het Kerkplein, dat meedoet aan de uh, verkiezingen voor de uh, Café Top 100 uh, voor volgend jaar. Dat, uh, dat is ja. een beetje raar natuurlijk, maar goed, het telt voor volgend jaar. Dat is uh, als 45 ste uit de bus gekomen van heel Nederland. Ja, dat is goed. En dat vind ik geweldig. Dat is ook geweldig. ja. ja. ja. Ja. Dat is een stijging van 12 plaatsen en dat doen ze vroeger tot 40 met stip gestegen. Ja. ja, gewoon is het door Hoppen hè in Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. café ja. Hoppen, dat is de eerste geworden. Ja. En de Bontekoe in uh, Pimarente als tweede en uh, de C in Leeward als derde. Ja. Maar ik vind het heel knap dat voor de derde keer op rij, het derde jaar op rij, Café Koper gestegen is en ja. behoorlijk gestegen is. Nou, dat is en toch dat mooi. is vind ik een felicitatie, een felicitatie waard. Ja. Aan uh, Maaike Koper en Fred Paap. Het koppel dat. Uh, uh, het café uh, bestiert, uh, exploiteert, moet je eigenlijk zeggen natuurlijk. En daar hebben ze heel hard voor gewerkt. En het is goed. Goed voor Zandvoort. Goed voor Kopertje. Ja. Um, geweldig. Ja, dan moet uh, Vier er ook nog bij. Hè? Vier moet ook eventjes... Ja, daar moet moeten ze zich aanmelden. Dus ja, Vier moet bij, mee doen. en, en uh, Laurel Hardy moet er natuurlijk erbij. Ja, en, oh, ja, ja er, zijn, er zijn nog een paar van die hele goede kroegen in Zandvoort. Maar als je je zich aanmeldt, komen ze ook niet kijken van of je wel of niet... Um, ...toe uh, behoort. Ja, precies. Dan het tweede ding is, komende zaterdag... ...begint de decemberactie... ...van de ondernemersvereniging Zandvoort. En dat is al een actie... Die doen ze elk jaar weer. Daarbij krijgt men bij aanschaf... Van, uh, ...van producten in bepaalde zaken... ...krijgt men een lot. Dat moet je invullen vullen en inderdaad daarvoor bestemde bus deponeren. En dus er zijn hele mooie prijzen uh, bij te verdienen. Of te winnen dan. Uh, wat dacht je bijvoorbeeld, Ruud, van... Een, een eerste een, een, een hoofdprijs van de ondernemersvereniging zelf. Een, een, een, een televisie te waarde van 450 euro. Zo. Dat is toch een knappe jongen? Ja. Toch? Ja. Dan nog een hoofdprijs een, is een, een, een beschikbaar gesteld door Centerparks. Centerparks uh, Zandvoort. Een bestedingsfoutje van 250 euro voor een verblijf in een van hun parken in Nederland, België of Duitsland. Oké. Okay. Dan twee jaarkaarten voor het circuitpark Zandvoort. Een fiets beschikbaar, beschikbaar gesteld door de HEMA het Philips en CEO Sarista een koffiemachine is kost ook 250 euro beschikbaar gesteld door uh, Radio Stiphout uh, dan uh, Flug Fashion in de Halterstaat een hele mooie kleding uh, die heeft een samengesteld pakkettenwaarde van ook 250 euro oh, dat wil ik wel winnen tenslotte de, de hoofdprijs, uh, nog een hoofdprijs is van de Valk en Zwarte zijn de notarissen van Zandvoort en die stellen een een ter beschikking van 250 euro, dus en inclusief BTW. Voor notariële, het notariële woord open is, die zitten stoppen. Ja. Maar dat, is dus, dat begint dus komende zaterdag en die duurt het tot en met 22 december. Ja. Uh, op 8 en, uh, even kijken, en 29 december worden de weekprijzen bekendgemaakt, en de hoofdprijzen worden op 5 januari op de ijsbaan getrokken door de notaris. ...en... Uh, ...dan weten we wie die mooie prijzen gewonnen hebben. Ja. Dus kopen bij de deelnemende uh, bedrijven... ...dat is lang niet heel zandvoort, maar toch een heleboel. Ik wil ze dan allemaal op gaan opdoen, want Dan gaat het lang duren, denk ik. Doe. Ja, dat gaat wel lang. Uh, ja, dat gaan we het Maar doen. dat maar staat kijken, ongetwijfeld bij jou in de krant. Ja, zeker. Dat staat uh, donderdag bij ons in de krant. Absoluut zeker weten. Goed. Dan, nog iets heel leuks. Uh, komende vrijdag is uh, uh, het Sinterklaas-toneel in uh, Theater de Kroft. Het sint was vroeger alleen maar voor de scholen... en voor de medewerkers van de scholen. En sinds een paar jaar is er ook vrijdagavond de mogelijkheid om dat te gaan bezien. Ik kan dat van harte aanbevelen. Het is hartstikke leuk, echt. Um, ik, ik ken de, de diverse toneelstukken van de, de generale repetitie. En wat ze dan voor de kinderen doen, dat, uh, dat, dat is het beste eigenlijk. Maar het leukste voor de volwassenen dat het gebeurt op de vrijdagavond... en ook nu weer... En daar, daar, daar kunt u zich dus uh, voor opgeven. Het, de, de entree is kosteloos, dat vind ik geweldig. Uh, om 8 uur begint het en de zaal gaat om half acht open in Theater de Krocht. Het is een, een toneelstuk dat heet uh, Koning Toer Merlijn verliest zijn pijn. Een toneelstuk in drie bedrijven, dat wordt gespeeld door de leerkrachten van het Zandvoortse basisonderwijs, zoals dat tegenwoordig heet, primaire onderwijs. Ja. Het gaat over de Koning Toer Marlijn, die veel pijn heeft. Los van uh, koninklijke extra open, zoals die staat. En verschillende actoren komen hem genezen. Nu is er een grote belang voor degene die hem beter maakt. Maar veel vakzal proberen van alles te wat. Echt hilariteit, ten top. Ja, ja. Het is de 60ste keer dat het, het Sinterklaas toneel wordt opgevoerd door Salford leerkrachten, En ik vind dat een, een compliment waard uh, te Dat is het ook. Wat? oké. Het is echt. Als jullie in de gelegenheid zijn, dan zou ik het zeker niet missen. missen, maar je moet je wel even aanmelden. Want misschien zijn er al wel geen plaatsen meer dat weet ik niet. Misschien is het al een ding uitgekocht Maar dat gaat dan naar Mike Kappel, en dan Kappel met een C: appestage O-N-S-GO. Dat O-N-S-C-H-O-L.nl. Daar zit er alles van. En ik hoop dat het vrijdagavond voor de zoverse keer en een volle pak Dat hoop ik ook. Ik op stevige Oké. Nou Joop, bedankt voor alle mooie informatie. Graag gedaan. Ja, natuurlijk. En we zien je misschien vrijdag alweer, je weet maar nooit. Je NL haal elkaar wel eens. Nou ja, dat is waar. Nou, we zullen je even uitgeleiden doen met een lekkere stevige plaat. Ja. Dat is de Rolling Stones! <laughs> en de video is gisteren officieel uitgekomen, dus we draaien er nog een keer Doom en gloom! Dat heette dus Doom en gloom. En ik las op mijn Facebook, want uh, ik heb de Stones op Facebook. Ja, ik echt waar. Mick Jagger en de Stones heb ik op Facebook. Ja. En uh, ik las dus gisteren kregen we een berichtje dat de officiële video nu gisteren is uitgekomen. Dus, uh, maar ja, dit is radio, dus we kunnen die clip niet laten zien. Maar anders David. Even disco dansen, jongens. Bee Gees, Staying Alive. Samenhorig. De fantastische muziek uit de film Saturday Night Fever. 1978. En dat waren de, de Bee Gees. Dat betekende vooral hun grote comeback. Als discogroep. En die hele film zat vol met goede muziek. Met echt uh, de beste disco die je maar kunt wensen. Dat is ding wat zeker Turn me on. Street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. And oh my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. Deep duck back down the alley with some roady, pony little bat faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations.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 He is a foreign man. He is surrounded by the sound, the sound. Cattle in the marketplace, scatterings of oranges. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Angels. wat lunch betreft zit het er weer op. We gaan er lekker uit met Paul Simon. We gaan we net redden allemaal. Dus uh, bedankt voor het luisteren naar dit programma. We gaan straks natuurlijk aan de andere kant van uh, twee uur... gewoon door met de vinyljaren. Emily Harris, Cotley Cream en uh, Rita Franklin straks. Dus u blijft luisteren en dat hopen we natuurlijk. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.